Geef die joint op, je weet dat ik niet stop. Lopen ze hier, die doen het. We roken die steek op en smoken non-stop Steek die top op, wij doen het Zit je in de problemen, begin je met smoken Elke dag steeds meer, je kan niet meer stoppen Je begint er aan te wennen, ook al wil je dat niet totdat je steeds meer geniet, je raakt verslaafd aan de wiet Ik weet dat je het niet ziet, dat je diep met even verdient Denk er maar goed over na, het maakt je hezen ziek Je speest hem alleen op kan, ik op deze feste biet Je vreet. je gaat nog aan, maar zo erg is het niet Laat je longen met wiet. laat je pistool en schiet Ik ben een boy van de straat, nee, jij ken me nog niet Ik stap eraan met mijn maten, dat, dat is wat je nu ziet We steken de een na de ander op je, je ziet, ziet dat ik geniet BGP klik klik klik klik We naam namens Romes en ik ben binnen in, in de room Met mijn mic links en mijn Swanny yes. rechts. En ik ga blessen door stress dit is de -M S. -S. Steek die joint op je weet dat ik niet stop Romes en Jeff die doen het We roken die stik op we smoken non stop Steek die top op wij doen het Joint op, je weet dat ik niet stop Rome is een Die doen het We roken die stick op We smoken non-stop Steek die top op Wij doen het